Met Men nu, antwoord. Terug bij het uh, tweede uur. Um, helaas uh, kan Hans Hovendoorn niet komen. Die is uh, elders. Uh, wij hadden uh, gaan praten over het bestemmingsplan. Betrijven terrein Zandvoort Noord. Zullen we dat uitstellen? Dat dan tot stellen we de uit tot de volgende keer. keer. Ja. Um, uh, we gaan een beetje de agenda doen. Ja, want dat is er een beetje bij ingeschoten. Uh, ja. uh, uh, we hebben nog steeds de foto en toonstelling. Hè, van uh, Anne Frank in het Zandvoort Museum. Tot 21 december. Nog een paar dagen. Ja, en er is ook een ik in. Pluspunt. Ja, dat is Johan Lagarde. Johan Lagarde heeft een fotograaf, uh, fotograaf heeft een uh, serie foto's gemaakt, heel bijzonder. Uh, ook in het kader van de vrijwilligers... Uh, uh, uh.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 Vier uur in de toegang is, gratis. Lekker op strand. Um, uh, dat is 13 december, dus vandaag. Dat is, sorry, May. sorry, dat is. Vandaag. Dus vandaag naar het strand, daar is uh, Jess aan Zee. Om, het is hartstikke druk, uh, serieus die quest Jess aan Zee. Er is ontzettend veel, ja. veel te doen in Zandvoort. En er is een, een, een shopping night ook, ja. uh, ook vandaag. Tot uh, 10, Van, 10 uur vanavond ja. uh, kan je uh, winkelen in Zandvoort. En er zijn allerlei leuke acties uh, uh, door de ondernemers. Ja.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 Recreale Santenkraampje. Ja, die is bij het museum. Ja. Uh, veel al, of, of veel al, die wordt uh, wet over twee pleinen gedaan, maar ja. de winterzantekraampje, ja. die is uh, centraal bij het Zandvoortmuseum. Ja, maar daar horen we vorige, volgende week meer over. Dus uh, ja. nu even dat we de aankondiging doen.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 Ja, en als ik het toch over vijf euro heb, dan heb ik het over de entree van de Classic Concert. Ja, uh, Goedemorgen. <laughs> Goedemorgen. De Peter laatste De is, ja. is aangeschoven, die komt ook voor de loterij. Hè. Die, uh, die komt eraan. Daar ben ik voor eigenlijk. Ja, ja. Ja, daar, ja. Ben, daar was ik voor uitgenodigd. Ik Met uh, de secretaris, Ben Dolby. Ben is van uh, Dolby uh, de dierenwinkel op de Grote Kort. Sinds een jaar trouw uh, lid. lid van het bestuur.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 Natuurlijk, want dan zijn wij een beetje uh, uh, de, de, de controle kwijt. Er, ja, de jullie zijn inderdaad de controle kwijt. Want het is de afgelopen jaren wat slecht bevallen. Die controle van <laughs> jullie. Dus dan doen wij het zelf. Al. Maar Peter, de laatste trekking. Is het dan niet leuk om dat dan wel live te doen? Dat de laatste daar, trekking. Wat moet, vind je dat daarvan? wel, maar dat, uh, dat, gaat dat veel tijd kosten? Dat gaat veel tijd kosten. Dan moet je echt een half uur uit te Maar dat kan dan toch? Dat kan, dat rekening, kan. Dat nou, de rekening. Laatste, de dat zou, zeggen, dat zou leuk wij, zijn, toch? Uh, die wij hier deden. En die, ik vind ja. dat je dat ook hier. En dat moet je ook hier doen. Doen, want dat gaat onder toezicht van de notaris. Juist. Ja. En dat kunnen we niet in een achteraf bij, uh, nee, bij de Groot Kroch nee, doen. Nee, nee, nee maar de laatste trekking nee. is, is zaterdag jaar. 27 december. Ja. Ja. Niet januari. 27 ja, dan december dan is... is de laatste trekking. Dan worden de 35 prijzen getrokken van die week. De week weekprijzen. Ja, ja. Vervolgens komen daarna... Die 35 prijzen gaan weer in een grote bus. Waar alle loten...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 Dat uh, is ook een beetje Zeker, de, uh, ja, de, ja, de, ja, de ja. ding. Goed, um, en, we, uh, gaan zo, we gaan zo naar de loodjes toe. We gaan zo naar Rustem de loodjes toe. En uh, er is ook nog wat anders de ondernemers ja. uh, nieuws. Zoals jullie uh, allemaal wel gezien uh, hebben, denk ik, de afgelopen weken. Afgelopen hebben we het als overzet toch eindelijk voor elkaar dat we een mooie, uh, uh, adequate afzetting krijgen rondom het bouwterrein uh, Albert Heijn.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 ...platen met afbeeldingen van... Wie gaat, wie, gaat die, van... Wie, gaat, wie gaat die platen maken eigenlijk? Want ik ben eens kijken naar... Uh, ...die houten schutting die ja. groeit. Ja. Um, die gaat uh, zo'n beetje rondom. Uh. Ja. En wie gaat die platen erop uh, maken? Er komen trespa-platen op. Dus dat betekent... Uh, uh, ...en daar komen afbeeldingen op van de foto's. De resolutie van de foto's... Uh, ...dat mag ook niet onvermeld uh, blijven. Is gedaan door Menno Gortig. Die heeft de uh, foto's op de juiste resolutie gemaakt. Heel uh, vrijwillig en... Uh,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 eh uh...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 Doen, dat is geen goed idee. Het is natuurlijk dat hartstikke om leuk om rondom het muziekpaviljoen uh, daar een kerstmarkt ja, ja. te creëren. Dus dan krijg je rondom het paviljoen rond. zelf acht kramen. En dan aan de buitenkant nog eens twaalf, dertien kramen. Ja. Dus dan, okay, dan heb je twintig okay. kramen. Ja, ja. Dan heb je een ontzettende leuke ronding waar je alles kan bekijken. En dat moeten dan eigenlijk allemaal kerstgerelateerde artikelen zijn. We zullen kijken of dat lukt morgen.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 tot 6 uur, 7 uur s'avonds is afgesloten. Oké, okay, is een helder uh, een heldere, en, uh, heldere uitleg. Ik heb dus tegen ja. Lana gezegd... Lana, laten we dat alsjeblieft niet doen. En ik ben ook niet blij met uh, 14 december. Maar je moet ook af en toe eens een keertje ja, uh, moet je het de toch kans doen. gunnen. En als dit uitgroeit tot wat leuks... dan, dan je... die ben ik om dat ja. tegen te houden. Ja. Nou... Uh, uh, het moet ook iets leuks worden. Want als je uh, de, de historie van de kerstmarkt even bekijkt. Ja. Zijn we ongeveer de laatste die uh, dat doet. Ja, zo'n beetje wel. Ja. Eigenlijk want, wel. En ja. dat, dat is geen verwijt om dat te groeien. Als je in Duitsland kijkt, heb je hele grote kerstmarkten. Ja. En die zijn ook met twee kraampjes begonnen. Ja, Ik het heb vanochtend net zo... Maar dat gaat, dus, dat gaat wel. Uh, en daarom vroeg ik waarom niet op zaterdag. Maar het verkeersbesluit is, is duidelijker dan uh, waar ik aan dacht.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 Sorry. de burgemeester is vanochtend aan het werk, maar... Dan had je iets eerder moeten komen, had je het en, kunnen vragen. En, en. <laughs> In ieder geval, uh, uh, het initiatief is hartstikke leuk, maar uh, waarvoor ik opteer, we hebben een, een kerkstraat, een lange straat, we hebben een kerkplein. Ja, ja, ja. Ik het denk dat het heel ook. leuk is, nou, ja, heel gezellig. Dus he, die, uh, ja. Ja. En we hopen okay. dat het uh, wat wordt.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 Dus de stimulans is er om er wat okay. leuk van te maken. We ja. hebben prachtig ja. weer. We hebben dit weer ja. morgen. Ja. Droog. Ja. En uh, um, uh, misschien ook nog een beetje zon erbij. Dus dat is, Het is een uh, heel goed... Uh, ja. Een He, goed een, initiatief goed, ja. en uh, hopen dat, het, dat we het wat uit kunnen breiden. Okay. Maar het blijft natuurlijk altijd het probleem in het centrum van Zandvoort... om zo'n markt te creëren en dan ook moeten rekening houden... met de rest van de ondernemers die zeggen van... ja jongens, op dit soort dagen, zaterdag en eigenlijk ook een beetje zondag. En de bussen, daar heb je, die heb je natuurlijk ook last van. De bussen, de bussen, hebben de, de bussen, de bussen moeten een andere dan route nemen. Ja, want ja. Je, je sluit natuurlijk het hele dorp af ja. met het afsluiten van het ra uh, Raadhuisplein.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 Dankjewel. Met de trekking. Ben ja. kwam, uh, kwam binnen met een hele grote. Dovi-tas. Do do do do ja. ja, gelijk gebruikt. <laughs> ik, uh, ik heb zelf ook een aantal loten getrokken. Uh, zelfs de bodem uit de tas. Ja ja, ja, ja, ja. Je moet uh, toch uh, uh, onafhankelijk loten getrokken worden. En dat is uh, keurig gebeurd. Uh, ben heeft overal een nummertje opgezet. En uh, hoe wil je dat doen? Wil je de prijs oplezen en de naam? Ja, ik ga dus uh, de, de, de, de prijs zelf oplezen. Uh, er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 vierde prijs, een cadeaubond van 10 euro van De Lip, gewonnen door Thea van der Woert. Een vijfde prijs, een cadeaubond te waarde van 15 euro van Kaashuis Tromp, gewonnen door Engelien Jonker. Een cadeaubond te waarde van 10 euro voor Level Up voor de Heer of Mevrouw Thijsman.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 Cadeaubon van Vinci voor te waarde van 20 euro van de Zandvoerse apotheek door Joy van Joy Malone. We zijn nog ineens op de helft, wat een prijs zeg. Ja, nou, ja. Ja. Ik vond door. het zo lekker rustig dat jij niks zei, <laughs> in dit laat, laat, eerst, laat Ben gewoon het woord voeren. Um, Kleine anekdote tussendoor. Um, uh, cadeau nummer 11. Uh, rubberen hakken te waarde van 25 euro van Shanna Shureper. Gewonnen door uh, de heer of mevrouw Steegman. Uh -huh. de, dan zijn we zijn hier ja. geweest. Een zuivelmandje te waarde van 25 euro van de Kaashoek. Door de heer of mevrouw... Stuur op van de sluis, als ik het helemaal goed zie. Dacht ik ook gelezen te hebben. Een cadeaubond van de Albert Heijn ter waarde van 10 euro door de heer of mevrouw van Leeuwen. 14. Cadeaubond van de Alonbekende dieren speciaalzaak, de Dobie ter waarde van 12,50 12, <lacht> uh, Door de heer of mevrouw van Dunnen. Nooit van gehoord. De beste dierenwinkel die er is. <lacht> uh, een notenpakket van Sebon ter waarde van 10 euro door de heer of mevrouw Gaasbeek. En zwemmansarrangement van de Centerparks voor vier personen. Gewonnen door Mananen Joukers. Af en toe meer even kijken van... Nou, weet je wat. Haal even rustig adem. Want uh, ik ben even naar die loodjes geweest kijken. Ja. En uh, vroeger stond daarop Zandvoort, Haalem, Groningen. En nu alleen nog maar uh, uh, telefoonnummers. Uh, ben je al uh, oh, ja, mensen ver buiten Zandvoort ja. tegengekomen? Ja, wij hebben... Uh, uh...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 En een e-mail mm -hmm. en dan wordt gevraagd of ze hun adres door willen geven en okay. uh, vervolgens krijgen ze de brief thuis en met die brief gaan ze naar de ondernemers. Ja. Een, stuk, een stuk makkelijker. makkelijker. Ja, en nou. dit soort acties is makkelijk en uh, heeft succes door zijn eenvoud. Ja, ze zijn nog ze ik ben dus rustig even aan, aan, de baan aan het op komen <lacht> en uh, <lacht> oh. hoe groot, um, wacht maar even, uh, ja. uh, hoe groot is de deelname van, uh, van winkeliers? Het is, doen ze en, allemaal uh, mee, bijna allemaal mee. Uh, 2013 is een jaar dat het niet gebeurd is. Door ja, allerlei klop. omstandigheden. En uh, het verraste ons eigenlijk dat het dit jaar... Eigenlijk zonder al te veel moeite... Er zijn ondernemers die bij ons in de winkel kwamen. En vroeger mogen wij ook prijzen beschikbaar stellen. En we hebben maar nu 35 ondernemers, 34, 35 ondernemers... Die een weekprijs beschikbaar stellen. En we hebben vijf hoofdprijzen. Dus... Uh, dat vind ik heel veel. Vooral in Dat, deze nou, niksjes, tijd. Dat doet de voorzitter van de overzet goed. Dat doet de voorzitter van de overzet goed. Dan Moi. denk ik van: nou jongens, er is toch uh, ja. animo. Er, er gebeurt wat. Ja. Ben, ja. ben je weer uh, klaar we voor? We een beetje warm Be dus. Dan gaan we verder met 18. Nee, ik was nog bij 17. Oh, sorry. sorry. Even buiten les blijven. Ja, sorry. Een <laughs> um, um, oliebollen appelflappen van de kraan fase. Gewonnen door de heer en mevrouw Nee. En dan heb ik een satémenu en ijsje van Snackware het Plein, gewonnen door Gea Schepen. Een banketstaven te waren van 10 euro van Van Vessem, gewonnen door de Heer of Mevrouw Paap. B-Paap. Er zijn er al wat meer van, dus vandaar. Goed dat je de B zegt. Ja. Een cadeaubon te waren van 10 euro van het Samforts Museum voor de Heer of Mevrouw Otter. Oh B-Paap. De kussens van Heintje handje waren van 10 euro voor b Paap, wederom. Nou, die valt in de prijzen. Nou, als het dezelfde is, dat is afwachten. Um, Warebond van 1250. Rustig aan, Peter. Uh, <laughs> voor de heer en mevrouw Jansen. We um, we hebben hem even kijken waar zijn aan ben gebleven. Uh, cadeaubon van Peske Freske te waarde van 10 euro, uh, gewonnen door de heer of mevrouw Kinkhouwers. Uh, wintermuts uh, gesponsord door Zacktime, gewonnen door Robert de Vries. Waardebon van 25 euro uh, van Emotions.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 Wij missen toch Rutte Zonneveld in deze. Ja, ik zit een <laughs> ja, kat uh, gesponsord door Dierenkliniek Zandvoort, de heer en mevrouw Beckum. Een cadeaubond te waarde van 10 euro door ABC en meer door de heer en mevrouw Kinkhouwers. Een cadeaubond te waarde van 12.50 euro van Sunny Beach, uh, de heer en mevrouw Riets Slegers. Een gedoboom van Rosarita van 1250 door uh, A van der Boom. Oh, okay. oh, ja, ja. Nummer 34, hè? Nummertje, Nummertje 32 nee, 32 zit ik op. Een pak stomen 12 van 12 euro voor stomerrijd Beus. Okay. Een tas van Misueno gewonnen door. Oh, sorry. Nou ben ik heb Ja, de loten vliegen bij. hier uh, ja, uh, in de ja, oren. Zo hard weg gaan, hè, bij de draad, Maar het gaat allemaal goed komen. De deelnemers krijgen persoonlijk contact. Dus daar hoeven we niet bang voor te nee, zijn. Nee, dat komt helemaal goed. Vandaar de eenvoud van alleen telefoonnummer en ja. e-mail. Dus het is super makkelijk. Ga De volgende was een pakstomen van Stomerij Beus. Gewonnen door Van de Werf van de Meijen. Een tas van Misueno Gewonnen door de heer of mevrouw Bosma. En als laatste hebben we van apart in de uh, passage, Ook weer. Uh, de heer of mevrouw van de werf.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 Redplein? Peter, Peter, oh, Peter. oké. Okay. Okay. Dus ja, als ze heel graag met zijn dobitas willen lopen... kan ik me wel voorstellen. <laughs> stel ik hem beschikbaar. Anders krijgen we een hetpleintas. <laughs> Anders krijgen we een hetpleintas, <laughs> ja. Nou, het, het, het is leuk en dat doet zeker de uh, voorzitter van de Overzit goed... dat er uh, heel veel mensen meedoen. Waardoor je dus uh, 34 weekprijzen ter beschikking kan stellen. Ja. Uh, dat een aantal weken lang. En dan uh, de hoofdprijzen, die doen we de 27 december. Uh, wij wensen jullie nog veel plezier met deze actie. En wij Dankjewel. zien jullie graag terug bij de eindtrekking. Uh, Dankjewel. Ja, en veel dank Dankjewel. voor de tijd. Dankjewel. Engelstalig nummer van deze dag maar wel door ja, wel Nederlanders uh, gezongen, de Common Limits dus uit het boekje moet nog steeds halen dat is leuk, ja. uh, we zijn weer uh, aanwezig bij Hotel Hoogland nog steeds en tegenover ons zit iemand die normaal de uitzending opent ja, ja, <laughs> maar nou, een kun je de andere kant op gaan uh, Gerard Scholten de, de, de duinwachter uh, is aangeschoven en uh, hij heeft van alles weer neergelegd en wij zullen maar eens beginnen met de lichtjeswandeling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 is dit jaar uh, de lichtjeswandeling...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 Ik ben waarschijnlijk de enige die daar staat. Ja, ik denk het enige levende wezen... wat erin staat ben opgezet. ik. En de rest zijn me opgezette dieren. Ja. Dus ik denk... Ja, dat, ja, dat, moet, dat is net even anders als hier op de poster staat. Maar ja, ja. Uh, het maakt niet uit. Nee, dan kunnen, we, we hebben net dat verzonnen van de week. Dan kunnen kinderen... gaan er gratis allemaal op de foto... En die foto kunnen ze later uh, ja. ophalen of uh, bestellen bij ons. Mm -hmm. En dan kunnen ze tussen die opgezette dieren uh, naast de boswachter staan. Of, of met zo'n rendier uh, uh, gevallen op hun hoofd ja. of zo. Ja. Dus foto, dat, foto dat, ja. ja. En, dan, en dan lopen ze weer door, door het donkere duin heen met die lichtjes. Met opa, oma, vader, moeder, oom of tante. Of, of, of, of iemand en dan die komen kinderen zingende... en zoekt omdat hij ja. mee wil wandelen. Nee, dat kan ja. allemaal. Ja. Een zingende kerstboom komen ze dan ook tegen? Ja, die staat op het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 kan je eigenlijk zien hoe oud hij is. Dat is de enige betrouwbare uh, ja, moment en situatie waar je het op kan zien. Dus, dus als je een jong kalf hebt, dan zijn die kiezen helemaal nog mooi uh, ja, rond. En zijn ze nou, een jaar of tien tot twaalf zijn ze helemaal afgesleten door het zand wat er tussen het voedsel zit. Ja, duinen, altijd zand. Dan, dan, blijft, ja. dan, dan blijft het ja. toch nog wel moeilijk om te zeggen van nou, dit het is uh, tien jaar oud of... Uh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 Vier ook. Ook vier, vier. Ja, oh, ook vier uh, net als een koe, ook. inderdaad. Ja, ja. Ja. Ja. En uh, die pens, dat heb ja, ik. Had, ik had twee weken geleden had ik uh, van, van kop tot staart, en, uh, excursie, alles over damherten. En, uh, dus er dus zitten er nog zit er goed weer, in. Er zitten er weer helemaal <laughs> in. En toen las ik ook die, die pens, die is uh, 20% van het hele lichaamsgewicht van, uh, van, van het het. Dus dat is enorm. Uh, ja, dat zie je ook wel als je aangevreten wordt. Dan, dan dus die pensen zitten tegelijk ja, lekker het in, eten, ja, te, te knappelen. Ja, de, de, de vogels. Lekkere, en de, ja, ja. Oh, oké. Okay. Hm. Um, de, de laatste keer dat je hier was, is natuurlijk alweer een week of drie, vier geleden. Ja, ja, alweer zes. De zes uh, weken al. Je mag hier op de zes weken uh, ja. komen, meestal. Ja, het, maar ja, het, uh, in, in die uit. tijd hadden we het over uh, dat het weer.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 Ze zijn allemaal veel minder voedzaam, dus houden zich veel kalmer, bewegen veel minder. lopen ook niet zoveel te eten dan... Nee. Uh, ja. lopen minder snel weg. Hm. En ja, dat zie je bijvoorbeeld heel erg goed bij de ingang Zandvoortselaan. Daar heb je gelijk nu een aantal bedelherten. Ja, het hoort helemaal oh. niet. Die zijn twee jaar geleden verpest in die koude winter...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 twee keer uitgelegd. Dan ja. moet dat toch afgelopen zijn? Ja. Ja, dat hebben we bij één iemand gedaan. Die was echt wel heel hardnekkig bij de ingang Zandvoortselaan. Ja? Met brood geven. De derde keer. Ja, dan, oh, ja, en, ja. Maar en, je hebt en, het en toch uitgelegd? Be begrijpen ja. ze dat niet? Of hoe? Ja, ja, nou, ja, ja, mensen vinden het gewoon... 800 ge heb, ja, ja. We hebben 800.000 ja. mensen op een jaarbasis. En zit er zitten altijd... Gelukkig zijn we allemaal anders. Ja, maar als je begrijpelijk maakt dat dat beest daar dood van gaat...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 Die kalfjes er zijn, die hebben een geboren, vluchtgedrag. Die kalfjes vliegen ja, ja. altijd gelijk weg, hè? Ja, ja. maar die ervaren hetten, dat zie je hier in Zandvoort ook. Ja. Hè? Dat, uh, ja, je ziet nou weer meer hetten hier in Zandvoort lopen. Mm -hmm. ja, die, die komen nu weer uh, die, die, die, naar die gaan eten, Ze zijn aan he? het zoeken. Ja. Ja, ja, ja. Ja. En uh, hier is toch wat meer te vinden als in, als in de duinen. <laughs> ja. ja, dat is het verhaal van de gebakken aardappelen. Hè. Als je ja. gewoon aardappelen ja, eet en ja. je weet waar de gebakken liggen, gaan naar de gebakken aardappelen. Dat zou ik ook doen, denk ik. Ja, daarom.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 Uh, bezoekerscentrum, ook alle uitbaters, he, de pannenkoekenhuizen rond het uh, duingebied, dus we kunnen hem overal ophalen uh, en er staat onder andere in, en daarom heb ik dit ene boekje mee Ja, want of, ik, uh, zoek, ik zoek namelijk de bladzijde waar je ook op ligt. Ja, ja, ja, ja, ja. ja. <laughs> ja die staat er ook in die excursie, uh, de geschiedenis van de Amsterdamse Waterlijn uh, struiken staat ja? dit keer vol ja? van historie dus het is wel mooi, en, en de winter mooi, mooi, overzicht overzichtvol. ...auto's van uh, besneeuwde uh, ja, duingebied. En, uh, maar twee excursies uh, heb ik in ieder geval instaan. Ja, de datum weet ik nou niet aan mijn hoofd. Maar die kunnen ze sowieso op internet al vinden. Daar zijn ze wel. Want je kunt al boeken ook op die excursies. Maar je kunt nu al boeken voor Ja. ja?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 Ja, vol, ja, en uh, dan laat ik altijd wel een paar mensen op de reservelijst zetten. <lacht> en als die ja, ja, ja, er dan ja, staan, ja. twee, dat kan dan ja. nog. Maar, Waar, uh, ja, maar dan is die die soms, Ja, en, en net zoals die bunkersbot en bibberen, die, die is ook vol. Ja, ja er staan ja. er tien, vijf kinderen nu op de reservelijst. Ja, ja. Uh, ja, ja. Ja, ja, weet je wel, en dat zou je straks kijken in het voorjaar met de, in april weer gewijen zoeken met de boswachter. Dat is ook vrij populair. Ja, <lacht> dat, die, die is, dat weet je ja, al van tevoren. Maar ja, ja, deze, denk ik, de geschiedenis van Amsterdamse water. Dan gaan we dus uh, ja, met het busje rond. Dus ja, het is een prachtige excursie. Uh, en ik ga langs de rembaan. Hè, dat, dat, ja. dat, uh, de oude rembaan. Mm -hmm. Daar zijn ze al heel druk aan het werk. Hè, die ja. Amerikaanse vogelkers ja, die aan die het verwijderen. Gehaald, ja. Ja. En uh, nou, we gaan bij Pannenland. Uh, tot Panneland toe. Daar heb je een oude boerderij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 Plachte duinen, kun je zien dan. Uh, ook bij de, nou, de rembaan natuurlijk gaan ze langs. Dan zie je al die stronken van die, van die Amerikaanse vogelkers uh, liggen. We gaan uh, naar de poelen toe. Om te kijken hoe, ja, hoe die het nu doen daar in een uh, paar jaar. Uh, die hebben we ook uitgebaggerd en uitgediept... voor de libelles en de paddenkikkers en uh, salamanders. Dus we gaan zo het duin rond. En niet alleen de lijfplussen... Uh, uh, situaties gaan we bekijken maar we gaan ook natuurlijk door het verboden gebied laten we even zien hoe de waterwinning <laughs> en werkt ja, en leuk. je komt geheid een aantal hetten tegen Ja, maar dat, dus dat zijn, dat zijn leuke dingen ja. als je het verboden ja, gebied komt dan, ja. Zie ja, dan, nieuwe, dan zie je allemaal nieuwe, nieuwe ja. dingen ja. een wandeling ja. met ja. natuurgidsen heb ik hier ook gestaan ja. uh, dat is de 21ste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 Dat zijn ervaren IVN-gidsen. Ja, ja. Ja, ja, en die, die, ja. die, die ene loopt al dertig jaar bij ons rond. Dus die weet van Direkt allerlei succes. soorten plantjes, bomen en landschappen te vertellen. Maar je wordt ook niet zomaar uh, IVN-gids, heb ik begrepen, van die uh, instelling. Dat is echt een, een, een, een opleiding aan vast waar je toch wat aan moet doen. Ja, ja anderhalf jaar ja, is dat. Ja, ja. En dan uh, moet je allerlei ja. opdrachten doen. Want ik, ik heb hem dan gevolgd een uh, aantal jaar, tien jaar geleden. Nee. Ja. En toen... Uh, ja, ik zit nog steeds in de kinderwerkgroep van de IVN. Dat weet ja. je wel af en toe is... Uh, nou, het zijn hele, hele bevlogen mensen. Ja, ja, ja het is. maar dat moet ook wel. Denk ik Dan hebben we nog een, uh, een kerstmiddag. Die is ook gratis. Ja, dat is die lichtjes. Uh, ja. Oh, dat is de lichtjes. Dat is, 21. ja. dat is de 21ste. Daar ja. hebben we het over gehad. Om ja. um 16.30, half vijf, begint dat. Bij de oranje kom. Je hoeft je niet aan te melden. Je loopt er nee. naartoe en je betaalt en je gaat lekker wandelen. Ja. De nee. kinderen gaan wandelen. Ja. En de ouders die blijven... En de ouders hoeven ja. verder ook niet te betalen. Die krijgen nee. geen lantaarntje. Nee, nee, nee, nee. <laughs> maar, nee, nee, nee. <laughs> maar er loopt wel een volwassenen gewoon één of twee met de kinderen mee. Nee, dat ja, mag wel. Het is echt spannend. Ja, het is ja. donker heb ik nog een hele spannende...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 en daar is ook veel belangstelling altijd voor, ja, hè? Ja, ik ben ja. benieuwd of hij nou al vol zit of nu. Maar dat, dat, dat nee, weet dat ik weet je niet. Nooit. Maar dan kunnen mensen gelijk zien op die website. En ze kunnen zo bellen naar het bezoekerscentrum, ja. hè. Die, die weten dat uh, precies. Leuk. Nou, Tot, uh, tot zover. Uh, wij gaan het een, uh, ook een beetje afsluiten. Want het is een beetje het einde van de, uh, de uitzending. Gerard, ontzettend bedankt weer dat je even wat kwam toelichten. Uh, over zes weken wordt hier wel weer wat pavel uh, gegoten. Ja, dan... Uh, oh god, ik heb weer wel wat in mijn hoofd. Daar zijn we, uh, het en, wordt volgend jaar. zitten we misschien midden in de winter. Misschien met, uh, met sneeuw. Ja. Ja. ja. En dan uh, gedragen dan de beesten zich weer anders. Ja, ja dan is het uh, ja, dat is ook mooi. Die landschappen ja. ik, ik zich. Uh, binnenkort zit ik er een paar... Uh,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 We hopen dat alles goed gaat verder. En uh, Gerrit, bedankt voor de presentatie. Ja, Het was weer gezellig. Ja, Ben Zonneveld, dankjewel. En wij wensen iedereen weer een Fijn prettig weekend. weekend. En uh, misschien tot ziens bij de ijsbaan.